dat ik die gauw er nou tegen kan komen Als ik die gauw er zo meteen eigenlijk al, dan ga ik hem blokje op. Oh. Oh. oh, oh, dan heb je hem hier. Oh, oh, Hai. Hai. Hai. Hai. Weer. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Is super met de lekker wijf die reffen op Doe nou, weg met die stoel, 1 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ja kom maar met die handdoek! Hey, ik ga met wel lekker met dat wf -ie. S, si, si, si, sta, sta, sta, sta Hey opa, heb je het begrepen jongen? We doen het nog een keer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hé, kom eens met die handje! Start the Alle mensen worden gabber En uh, we gaan met z'n even lekker reffen, hoi, hey. Met de weven, reven. Opa, niet allemaal te gelijk oh, god, toch